Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Goes is een olifant van Circus Rens in een sloot terechtgekomen. De olifant was ontsnapt uit het circus dat een voorstelling gaf in de Zeelandhallen in Goes. Medewerkers van het circus proberen met hulp van de brandweer en de politie de olifant op het droge te krijgen. Op een motocrossbaan in Ermelo is vanmiddag bij een ongeluk een motocrosser omgekomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Volgens de politie reed de man met zijn motor tegen een boom. Het is onduidelijk of dat tijdens een wedstrijd of tijdens een training gebeurde. Voor de tweede achtereenvolgende dag zijn in de Egyptische havenstad Port Said aanhangers van voetbalclub Al Masri slaags geraakt met de politie. Agenten proberen de fans op afstand te houden met traangas en waarschuwingsschoten. Gisteren kwam bij gevechten een jongen van 13 om het leven. Tientallen mensen raakten gewond. De fans van Al Masri gingen de straat op nadat hun voetbalclub voor twee jaar was geschorst vanwege de rellen van vorige maand. Toen vielen na een wedstrijd tegen een club uit Cairo 74 doden. Het leger zou de fans uit Port Said hebben losgelaten op die uit Cairo. Omdat die een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij de protesten die vorig jaar leidden tot de val van president Mubarak. In de kantine van voetbalclub HVC in Amersfoort is vannacht een ravage aangericht. Inbrekers waren vermoedelijk gefrustreerd omdat de kluis leeg bleek te zijn. Ze sloegen onder meer prijzenkasten, televisies en meubilair in de kantine kapot. Daarna spoten ze met een brandslang water over alle elektrische apparaten. Ook de bestuurskamer werd onder water gezet. Ook daar werd alles overal opgehaald. Omdat de dieven bij hun de brandkranen open lieten staan, kwam het hele gebouw blank te staan. Volgens de voorzitter is er voor zeker 10.000 euro schade aangericht.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 Vanmiddag even over de klok van drieën. Tijd voor de hitlijst van Europa. Your Breakdown staat voor u klaar hier op CFM Zandvoort. 22e jaargang alweer van de hitlijst van Europa. En vandaag weer de 12e aflevering van 23 maart 2012. En de lijst deze week 17 stijgers. 3 zittenblijvers, 17 dalers en ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Vorige week was nog de langsgenoteerde plaat met 17 weken Jason Derulo Fight For You. Nu verdwijnt hij uit de lijst. Katy Perry, the one that got away. Ja, degene die eruit gaat, ja. Na 16 weken verdwijnt hij namelijk. Na 11 weken is het ook Spencer Hill en Nadia Ali. Believe it, verdwijnt uit de lijst. Snelste stijgers, dat zijn er twee deze week. Emily Zandé, Next To Me en ook Jason Derulo met Breeding gaan beide acht plaatsen omhoog. Snelste dalen is Gavin Gras. Zijn soldier stond vorige week nog op 9 en zak deze week naar 20 genoteerd, dat zijn er ook twee. Dat eentje beginnen we straks. Dat is de plaat over de zomer van Nederland, zeggen ze wel eens. Bruno Mars, it will rain. De ander is van Etcheran en zijn Lego House. Beiden staan alweer 17 weekje lijst van Europa. De vorige week van Bruno Mars, it will rain nog op nummer 36. Nu moet hij genoegen nemen met plek nummer 40. Daar gaan we straks mee beginnen. Op 39 ook zometeen de eerste binnenkomer alweer. Daar zal Albert-Jan blij mee zijn, want de Nickelback is weer terug. Euro breakdown op niet betrouwbaar, maar wel of jeel. van Dam. It will rain. Ondertussen staat de AML weer 17 weken in de lijst. Zat al vier plaatsen van 36 naar 40. En Een Canadese rockband die uh, brak door met hulp van de Canadese wet. Want die bepaalde namelijk dan een bepaald percentage muziek op de radio afkomstig moet zijn van een Canadese band. Daar hadden de mannen van Nickelback erg veel succes mee. De eerste single die ze doorbrachten dat was Hero. Een soundtrack voor de Spider-Man film. Gezongen door Nickelback's Chad Kroeger en ook van Silva's Jossie Scott. Nu zijn we alweer elf jaar verder dan de Doorbaak en daar zijn ze weer. Weer een prachtige single van ze. Op 39 komen ze binnen met Lullaby. Ik kom bij Combin op plek 39 deze week in Deurbriggen de Lullaby. 38 is drie plaatsen verliezen in de 15e week voor Tini Tampa, STL en Love Suicide. Na uh, de finale van het Nationaal Zongfestival 2012 kan Juan Franca als winnaar uit de strijd. En dan zijn mijn zalige stem van kijkers thuis. Van de 5 fractie moest zij het uh, niet echt hebben, die haar Britse maar echt een aardige Indiana outfit plus 4 Hoewel Pearl met een prachtige bellet en die van Perotti met een soulnummer bij de jury de hoogste ogen gooien... ...was het het kleine liedje van Sean getiteld You and Me. We kijken Nederland spontaan voor viel. Na dat Nederland dus al helemaal overstag ging voor deze dame is nu de rest van Europa ook al om... Het plaatsen bij onze buren zelfs al in de top van de top 40. Zouden we dan eindelijk weer eens het Songfestival gaan winnen? Het moet met deze plaat gaan gebeuren, maar ik denk dat hij gewoon al uh, te vroeg uh, een beetje een hit aan het is. Ik vraag me ook af hoe lang die de Euro Breakdown blijft. Maar op het begin is er in ieder geval Juan, ja, Juan van uh, Franca. Flex 37 komt zij nieuw binnen met You Emmy. Me.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 you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say.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 I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And now of all these things I've done, I will love you better now. Het kind van de Euro Breakdown, Ed Sheeran, die zijn Lego-huis aan de bouw is. Met 17 weken wel weer het langst genoteerd van allemaal, althans samen natuurlijk met Wars, Mars, will Rain. Ook die stond er 17 weken in. Hij zakt wel zes plaatsen van 28 naar 34. <middels> Twee plaatsen omhoog naar 32. En John Mayers laatste album Battle Studies dateert alweer van drie jaar terug. In 2009 en daarop volgende jaar scoorde hij dikke hits met singles als The half, half of My Heart en Heartbreak Warfare. Ook zijn tijd voor een nieuw materiaal dus, want op 22 mei verschijnt zijn nieuwe plaat Born and Released. Liedsingel Shadow Days is inmiddels al door de meeste ruiterstations wereldwijd opgepikt. Want wie houdt er nou niet van deze man en zijn heerlijke rustgevende blues rockmuziek? Op Shadow Days blijkt al snel dat er sinds Battle Studies weinig veranderd is. Onmiddellijk komen de welbekende late tunes van de elektrische gitaar ons tegemoet. En is het tijd om even lekker weg te tompelen bij Mayers fantastische warme stemgeluid. Mayer verklaart ondertussen een goed mens te zijn met een goed hart. Maar ja, wat maakt het nou eigenlijk uit waar hij over zit, deze John Mayer? Als hij maar zingt, daar gaat het om bij hem. En hij doet het weer goed. Van Shadow Days komt deze week gewoon binnen in de lijst van Europa. Doet dat meteen hoog. En hij komt meteen binnen op plek nummer 32. Did you know?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 Jack en logic in de tweede week omhoog van 34 naar 31... Kijken wij nog maar eens even achterom. Vinden wij Bruno Mars, It Will Rain onderaan. De lijst van de 36 zakt hij naar 40. Maar met 17 weken wel het langst 40. Nickelback, Lullaby op 39. Nieuw binnen. Tempah Tampa, Estadion, The Love, Suicide. In de 15e week zakken ze drie plaatsen naar 38. 37 voor Juan Franca. You and me. Coldplay en Charlie Brown. 16 weken in de lijst zakt van 31 naar 36. In de 15e week zakt van 27 naar 35. Gaat Got Easy Way Out. Ed Sheeran zijn leeg. Bestaat er dus ook 17 weken in, en zakt van 28 naar 34. Van 24 naar 33 Aura Dione en Geronimo in de 15e week. En de eerste week voor John Mayer en de Shadow Days op 32. 34 is er voor. Va, 34 vorige week voor Everjack Jack en Sherman Logic. En stap me now. En die gaan dus deze week drie plaatsen omhoog naar 31. Een goede week ook deze week voor Cortino en Sandro Silva. De nieuwe danceplaat EP die gaat deze week omhoog van 37 naar 30. In. De grote exportproduct in de muziek is toch wel de zien. En dat doen Quintino en Sandra Zilva weer goede zaken in. Hé, Vijit namelijk de zin gaat omhoog van 37 naar 30 en dat in hun tweede week. Net als gisteren profiteren we ook vandaag van een hooggedrukt gebied Harry. En daardoor is het ook vandaag weer prachtig lente weer met volle zonnegaan. Het blijft overal droog en er waait een zwakke tot hooguit matige oost tot noordoostelijke wind. De temperatuur die stijgt vanmiddag naar een zeer aangename 18 graden. Vanavond in de komende nacht is het helder en bij een meest matige oostelijke wind daalt de temperatuur naar een graadje of 5. De morgen profiteren we ook van Hardy en schijnt de zon weer flink, maar in de lucht is ze niet meer zo blauw. Dat komt door wat sluiwolking die over onze regio trekt. Het blijft in ieder geval wel droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden en vlak aan zee is de temperatuur een fractietje lager. Zondag tijdens de circuitrun. Zondag begint al een uurtje eerder. Hè? Althans, om twee uur wordt het al meteen weer drie uur, want we gaan weer de zomertijd in. De zon schijnt zondag flink, maar er trekt erom weer wat bewolking over de regio. Het blijft zondag wel droog en er waait een matige noordoostelijke wind. Dus de lopers hebben hem eh, een beetje in de rug op het strand. De temperatuur die stijgt naar maximaal 16 graden zondag gaan verder met de lijst van Europa slaan er twee over. Dat zijn Jean-Paul, She Doesn't Mind op 28 en 27 voor Adele en The Turning Table. Komen we komen bij 26. En de derde week gaat ze omhoog van 33 naar 26. Natalia Kilton, Kill My Boyfriend. Het ritme van Sans voor Sans C, M, K. Van We We gon' be alright. Yo, hell yeah, dirty bass, ghetto girl, you drive me crack Hell yeah, dirty bass. Yo, yo, this beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go ape. These girls serve it so late. Yo, that's hella kick with a caddy shake. I got dough down the bank. Yeah, oh my, dirty. Dit Like A g 6 nu ook een hit samen met Justin Bieber. Live My Life, The Far each Movement. In de vierde week gaan ze omhoog van 29 naar 25. En de voor Natalia Kills "Kill My Boyfriend. In de derde week gaat zij omhoog van 33 naar 26. Nummer 24 kwam vorige week binnen, deed toen op plek nummer 2. En is deze week een van de snelste stijgers. Hij gaat namelijk van 32 naar 24. En met acht plaatsen winst heb ik het over Jason De Rulo En Breeding. <middels> miss you De schrijvers gaan steeds tactischer om met alles. I only miss you when I'm breeding. Jason Doolow in Breeding. Dus. Hij was een van de twee snelste stijgers van deze week. Hij gaat in zijn tweede week 8 plaatsen omhoog. Die andere snelste stijger die gaat er dus ook 8 omhoog, maar die staat al een week langer erin. Dat is Emile Sandé. En XTMI gaat deze week namelijk van 30 naar 22.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 In de vijfde week gaat zij omhoog van 26 naar 21. Hey, 21, tijd om eens achterom te kijken. Nummers 30 tot 21 in de. De e aflevering van 2012 zien er als volgt uit. Op nummer 30 Quintino en Sandro Silva en EP in de tweede week omhoog van 37 naar 30. Van 23 zakken naar 29 in de 12e week gaat Lady Gaga en Mary the Night. 14 weken in de lijst voor Champagne en She Does the Mind. Hij zakt van 25 naar 28. 16 weken Adele Turning Tables zak van 22 naar 27. Nathalie Kills en Kill My Boyfriend in de derde week gaat zij omhoog van 23 naar 26. Van 29 naar 25 in de vierde week de far east movement feet van Justin Bieber en Live My Life. Jason Derulo was een van de twee snelste stijgers. In de tweede week gaat hij mogen van 32 naar 24 met Breeding. Studio Killers in de o de Bouncer in de 14e week zak het van 18 naar 23. Emile in next to me in de derde week van 30 naar 22. Ook met 8 plaatsen, dus een van de twee snelste stijgers. Murray, People Help the People, gaat in de 5e week 5 plaatsen omhoog van 26 naar 21. En voor Gavin the Graal is het geluk een beetje over. In de 12e week zak Soldier in 1 keer van 9 naar 20 en daarmee is hij de snelste daler van deze week weer klaar staat nog de nummer 19 in handen van Chris Brown en Turn Off The Music de vierde weg omhoog van 21 naar 19